Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder twee trauma-helikopters. De Franse oud-premier Manuel Valls wil zich aansluiten bij de politieke beweging van de nieuwe president Macron. Hij wil zich kandidaat stellen voor marche in het kiesdistrict Esson, ten zuiden van Parijs. Valls was bij de vorige presidentsverkiezingen kandidaat voor de Partie Socialiste, de partij van de vertrekkende president Hollande. De politie heeft 665 medewerkers in dienst die nog niet zijn gescreend...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 Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog Fiede tussen Stroeg en Hoevenaken 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en Knopend Lunette 8 na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Leerdam en Knopend Gorkem 3 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar weer vrij. A16 Breda Rotterdam tussen Ridderkerk en Knopend Herbrechtseplein 4. A27 vanuit Almere bij Beeldhoven 3 kilometer.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 dream, yeah, yeah, let the sea that grows and ages, oh, oh, give us our destiny, the core i can sing and cry Voor.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 Het Dome, John Mayer, dit was Still Feel Like Your Man. Een uh, recent hit van hem. En daarvoor Earth, Wind and Fire met A Fall in a Love with Me. Nou, het is nog steeds uh, 3-0 in um, Rotterdam tussen Excelsior en um, Feyenoord. Er is zelfs meer spoed, want Villene krijgt een kaart en is geschorst voor volgende week. Dan kan Feyenoord het weer opnieuw proberen. Bij winst van Herakles op Heracles kunnen ze dan kampioen worden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 De kopvrouw van WM3 Energy was de beste in de vierde editie van de trofee Maarten Wijnands. Vos won de sprint van een kleine peloton in Helchteren, Dat is de woonplaats van Lotto-Jumbo-renner Maarten Wijnands. De Italiaanse Maria Giulia canvolonieri werd tweede. Eva Buurman van Park Hotel Valkenburg werd derde.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 idea. Vale idea, maliziosa massa fra te.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 Ze si dice così, no? È buono. che idea. Vale idea. Non vedi che lei non ci sta? Che idea, vale idea È massa mogen ze op het podium in Kiev, uh, o met uh, Lights Shadows. Ze staan op dit ogenblik dertiende bij de bookmakers. Dus ik heb mijn uh, playlistje weer even uit de kast gerukt van de Eurovisie Songalong En dan kwam ik deze tegen. Ah, oh, ja, 95. Die politieagent en, uh, en Maxime en Franklin Brown waren wat, ja. Hier zijn ze met de eerste keer... Swing hey.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 16e Sparta, Rotterdam die wonnen ook met 1-0 van FC Twente. En ook NEC won met 2-1. Dus het wordt spannend daar ook. Wie gaat er na te spelen? Roda, Sparta of NEC? Goed, daarnaast hebben wij naast de sport ook het... En niet zomaar het weerbericht. Nee, het weerbericht van onze weerfilosoof Lex van der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 In quel momento le fai scoppiare soltanto tu, scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Scoppia, scoppia, mi scop... scoppia, scoppia, mi scoppia, mi scoppia, scoppia, mi En uh, la morre in chatto. Uh, omdat uh, Giro op dit ogenblik uh, voor de derde top aan het rijden is. En daarvoor Eric Carmen van de film Dirty Dancing, Hungry Eyes. Het is 19 uh, voor 5, 7 mei 2017. Zondag op zondag met Johnny Mattis. It's a mystery. I can't explain. All the blues I got, all pain. So she's gone gone, gone, gone, gone. Baby's gone. She's gone. I can't sleep at night. Got no appetite. Everything is wrong, but used to be right. Since she's gone, gone, gone, gone. Baby's gone. Baby's Gone, gone, gone, gone. Baby's gone. I wonder wonder wonder w she's gone, gone, gone, gone. Baby's gone. Ik zeg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 Uh, volgende week Rob en uh, Albert-Jan hier bij Zandvoort op Zondag. En wij spelen elkaar weer over een weekje op drie. Fijne zondag, en als laatste de zoon van jawel, Julian Lennon. Met uh, Too Lady vorige Goodbyes. Nou, dag tot ziens, dag. Ever since you've been leaving me.